Als je als CNN zou vragen, dat je niet. Geen nee, nee. CNN? Nee, in de, de tijd of met twee doodzijden. Ja. ik geef je niet Als ik zie dat kort telefonisch is, Ja, maar ze je in de Belgische geheimhouders. Maar je hebt. En hij wordt dan over in nou, het laatste ja. nieuws: het nieuwsblad, de Standaard, knak. Ja wat ik maar is dat ik geen woord tegengezegd heb. Je moet wel zeggen dat het dan nog actueel over de tongen gaat van mensen, hè? Ja, maar op welke manier? Ik heb ja. kritiek inzacht. Eén die, die mij een mail stuurt van het is jammer dat nog niet dood is. Hij moest al aan dood zijn nou alles nog eens even. Ja, nou, woord. Maar er, er gaan er altijd mensen zijn. Maar ja. in België zijn die precies extra veel, sorry. Dat ik weet niet? Ja, echt ja, een hele. Aiders. Nou, ja, nee, ik vond, daar, daar, is, is, de, uh, ben joe. heel de lijn vrijgesproken. Hmm. En, de 9e november van 2004 door het strafgehoofd internationaal strafhof. En nou, dat heeft ergens in op en, en, op, de noten van. gestaan. jij niet in het Ja. Ja. Goh, maar wij geven het per zee, per zee. Mm. Hey, moet je niet werken? Ja, maar later gaat niemand mee met mij, dus hmm. mee dat is om 1,5 en 1 staat niet. Kun jij naar Kapallen? Kapallen? In Antwerpen? De bos. Hey, Kapel, de bos. Nee, nee, nee. de Bosnum. Nee, kilometer verder. Een kwartier krijgen jij ervan doen. Je mag zelf vragen, hè? dat is misschien wel. Een, een betere chauffeur dan... Uh, ik meer voor jou. Ik ben mee als ze mij op zoiets Zo betrokken. Direct een bochtje ja, in. Ja. Een artikel. Vanaf ze bijna een kind kentoot gereden. Nou, als u dat interview zegt, ja, ja, ik heb dat gedaan, maar ik heb ook een nieuw boek die in de boekwinkel ligt. En, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Dat interesseerde niet alleen ja. de schandaal. Maar jij bent er wel een krak in, hè? Ik heb al veel mensen die stellen een vraag. En jij wint gewoon iets helemaal anders vertellen. Je wricht gewoon. Nou, uh... ik ah, doe dat niet meer onder Nee? Nee, ik kreeg twee bladzijden in de tijd. Ja. Nee, je eens meken, ah, en jij ah, bleef smeken, halen. En interessante vragen hoor. En je mocht het eerst lezen. Zo. Waarom ja, niet? Dat is niet sprake. Je ja. uh, er gewoon geen zin meer in, in de combinatie. Of... Ja. Als je het zegt, dan wordt het toch gedraaid. Je wordt toch altijd de spreekwoord van de heer die naar de sterren kijkt, maar dan kijkt naar het hand of de dingen, dat is het? Nee? Ik weet dus is het ding: in de... wat ik gedaan heb, daar heeft er niemand zijn geld aan verloren en moesten de banken oneerlijk gespeeld hebben. Er uh, is massas. Daar zijn miljarden mee verdiend. Mm. En iedereen zou hetzelfde houden. Nou, het het idee dat het, al die zeer verarenders. Mm. Nou, dit is nog test. Filosoja. Ja, een plezier hè. Dat kunnen zeggen. Oh, heb geen meer, hè. Oh. Nou, je het hebt twee verhouders, meer. Nou, wat hebben toch wel gehad. Die kunnen er eens al verdrouwen en slapen. Dat is altijd de eerste vraag. Mistel. Ja. komt